10 uur. Het is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Budel, in Noord-Brabant, komt een tweede aanmeldcentrum voor asielzoekers. Het is een tijdelijke plek. Over twee jaar zou het COA het centrum willen verhuizen naar Gilserijen. Het aanmeldcentrum in Budel moet dat in Ter Apel ontlasten. Die plaats kan de toestroom van asielzoekers nauwelijks meer aan. In Budel kunnen dezelfde procedures worden doorlopen als in Ter Apel. Asielzoekers blijven vaak twee tot vijf dagen in een aanmeldcentrum. Daarna gaan ze door naar een opvanglocatie. Philips roept in de Verenigde Staten 370.000 halogeenlampen terug. De lampen kunnen breken waardoor er brand kan ontstaan. Er zijn 13 gevallen bekend waarbij een lamp kapot is gegaan. Twee mensen raakten daardoor gewond. Ook is er voor meer dan 600 miljoen euro aan schade. Volgens Philips zijn de lampen voornamelijk bij bedrijven in gebruik... en zijn ze niet buiten de Verenigde Staten verkocht. De Nederlandse hulpverleenster Anja de Beer zegt... dat er voor haar vrijlating geen losgeld is betaald. In het NOS Radio 1-journaal zei ze dat haar kidnappers... aanvankelijk wel uit waren op geld. De Beer is bijna drie maanden ontvoerd geweest in Afghanistan. Ze zegt dat ze de afgelopen maanden vastgeketend aan haar voeten... in isolatie heeft doorgebracht maar dat haar ontvoerders verder wel goed voor haar zorgden. Ze heeft geen daglicht gezien. De BEER is de Nederlandse directeur van een Zwitserse hulporganisatie en werd in juni gekidnapt in de hoofdstad Kabul. Haar ontvoerders zeiden dat ze banden hadden met de Taliban, maar volgens de BEER kan het ook gewoon een criminele organisatie zijn. Ze zegt dat ze binnenkort weer terugkomt naar Nederland om familie te bezoeken. Daarna wil ze weer aan het werk. Het weer, flink wat zon, maar in de loop van de middag wat stapelwolken... vooral in het noorden kans op een bui. Het wordt ongeveer 19 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. De Sjombakker van de ANWB. Er staan files op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn bij Muiden 2 kilometer... en richting Amsterdam bij Knoop het 4 kilometer na een ongeluk. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig.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 Sport, een speciaal sportprogramma van de CFM Courant, met vandaag een uitzending waarin we geen gasten in de studio hebben, maar wel een hoofdgast in ons programma, Joop van Nes van de Zandvoortse Courant, maar u weet dan direct al waar hij zit, hij zit bij de KLM Open op de golfcourse. Aan de knoppen gewoon, zoals altijd Ruud Jansen, En we draaien vandaag de muziek van Joop van Nes En dat zijn gouden ouwe uit onze tijd, meestal alleen maar Nederlands. We beginnen met een heel mooi nummer uit de Golden Years of Dutch Pop van The Motions. Hier is Wasted Words.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 Zeg heerlijke muziek van de Motions. De eerste nummer uitgekozen door de gast van vandaag, Joop van Nes. Een man die heel veel heeft gesport. Hij is begonnen met voetbal, maar volgens zijn trainer zou hij het nooit leren. Daarom is hij maar gaan judoën. Dat deed hij tien jaar. Hij was klaar voor de zwarte band, maar moest toen nog lang wachten, want je moest 18 jaar zijn om examen te mogen doen. En toen is hij gaan basketballen en dat met heel veel succes. Maar vandaag is hij geïnteresseerd en wij allemaal in dat mooie evenement dat we in Zandvoort hebben. Helaas voorlopig voor de laatste keer. En dat is de KNM open. En daar is onze gast dan vandaag, Joop van Es. Goedemorgen, jongen. Goedemorgen, Eddie. Ja, inderdaad. Op de KNM. Ik kan niet te hard praten, want uh, een metertje of. Uh, 15 achter maar wordt er afgeslagen, dus ik moet wat stil zijn. Uh, ja, op uh, de Kennemer, prachtig mooi weer. Het is uh, zon overgoten. de baan is in een geweldige conditie. De, de greenkeepers onder leiding van de Sandvoorten, Ed die hebben daar keihard aan gewerkt. En zijn vanochtend om half vijf al de baan ingegaan om de greens uh, te... Te maaien. Ja, eigenlijk is het meer scheren hoor. Want het is, het, is, ja, het, is, het is gigantisch. Ik meen dat er iets van een anderhalve millimeter gras op staat. Meer is het niet. En meer mag het ook niet worden. Nee. En als het heel groeizaam weer is, moeten ze zelfs s'avonds ook nog de baan in om te gaan knippen. Of scheren dan. En dan uh, de volgende ochtend weer. Nou, dat is dus vandaag ook gebeurd. Uh, de, de holes die zijn dan aangepast, die worden op een andere plek op de green uh, neergezet. En daar moet men dan uh, op uh, gaan uh, mikken, uiteraard. Uh, nou, waar, waar in feite de Nederlandse uh, uh, uh, inbreng uh, de top bereikt, dat is Joost Luiten. Joost Luiten die heeft twee jaar geleden het uh, KLM Open hier op de Kermmer gewonnen. In een schitterende finale was dat met uh, Jiménez, een Spanjool die er ook weer bij is trouwens, uh, die uh, gisteren niet al te denderend heeft gespeeld. Maar Luiten was in topvorm. Luiten heeft gisteren Extra, uh, Min 7 had, had hij, hè? Wat zegt u? Min 7 had hij. Ja, hij heeft alleen maar uh, parren en uh, birdies geslagen. Gewel. Dus geen ene bogie, niet eentje boven het gemiddelde van de baan, maar alleen maar de baan uh, gemiddelde of minder. En dat is een geweldige prestatie. Maar toch sta je dan niet als eerste. Je bent dan gedeeld vierde met nog uh, uh, vier Engelsen. En. Uh, als eerste, dus overnight leaders waren er twee. Dat is Wayne Ormsby, een 35-jarige Australiër. En Paul Laurie, een 46-jarige Schot. Die hadden min 9, jawel. Ja. En uh, bij mij weten wat Ori ook nog, zelfs een Eagle erbij, oftewel 200 gemiddelde van de baan. Geweldig prestaties. Uh, op de derde plaats staat is er eentje: Ronald Bland, een uh, Engelsman, die min 8 had. En daar komen dan komen er vijf, waaronder luidt met, uh, met uh, min 7. Ja, en uh, Luiten is er alles aan gelegen om vandaag natuurlijk weer zo'n prestatie als gisteren in te leggen. Helaas moet ik zeggen, is hij vaak, heeft hij vaak één mindere dag. Laten we hopen dat het niet vandaag is. Dat hij vandaag weer een stuk of zes, zeven onder het gemiddelde van de maan kan gaan kan spelen, zodat hij uh, zaterdag en zondag uh, relaxter kan gaan uh, kan rondgaan. Uh, hij start vanmiddag om vijf voor half twee pas uh, luiten met uh, Tom Watson. Ja, dat is echt een levende ja? legende. De oudste speler van het toernooi, 66 jaar, heeft acht zonnen ook moet de zachte paarden ze gaan weer uh, afslaan ze gaan uh, heeft acht meters gewonnen en is, is de jaren van zijn uh, carrière is hij nu hier op de knie maar eindelijk dat uh, was een grote wens van Toernooi-directeur uh, Daan Sloter. Uh, die, sp die speelt hij dus mee. En uh, ook Ros, Ros Fischer. En, uh, en de nummer 102 van de, van de ranglijst op dit moment. Uh, ook een bekende die regelmatig hier in Zandvoort heeft gespeeld. En die uh, ook weer aanwezig is. Alleen heeft gisteren uh, plus 2 geëindigd. En dat was niet zo dendro. Maar goed, vijf halve alle gaan ze pas de baan in. Dan gaan ze vanaf de eerste tien afslaan. dus bij het clubhuis. Uh, achter het clubhuis, zeg maar. Uh, want uh, zij zijn gisteren ochtend vroeg begonnen vanaf de tiende hol. Uh -huh. dus ook bij het clubhuis. Maar ze zijn dus gisteren ochtend vroeg begonnen. En degene die gisteren vroeg zijn begonnen, beginnen vandaag laat en andersom. En uh, uh, morgen vanavond uh, is dan de kut, zoals dat heet. Dan gaan de, ongeveer de helft van de spelers, die mogen door naar de zaterdag en de zondag. En uh, ja, het is altijd een verrassing hoeveel, hoeveel de cut uh, uh, is. Ja, Joop, we komen over een minuut of tien weer even bij je terug... want ik wil heel graag van je horen waarom dit de laatste keer is... dat de KLM Open in Zandvoort ja. wordt gehouden. Maar ik wil het heel even hebben over iets anders. Jij kwam in de tweede week dat de Lions, de basketbalvereniging, bestond... bij die club ja. en je bent daar ja. erelid. Wat vind je nou leuker, golf of basketbal? Ja, als ik nou eerlijk mag zijn, dan ben ik toch wel uh, basketbal. Of... Nou, dat is fantastisch ja, als... om te horen. Wij gaan jouw muziek draaien. Je had ook Earth and Fire, Season, ja. op je lijstje staan... Je hebt heerlijke muziek gekozen. Tot straks, joh. Veel plezier. ...gekozen door de gast van vandaag Joop van Nest, ...die zich bevindt op de green van de KLM Open. Maar we gaan het heel even hebben over wielrennen. Want vandaag is eigenlijk de voorlaatste beproeving voor onze man Dumoulin. Op de kasseien in de oude binnenstad van Avila eindigt vandaag de negentiende etappe van de Vuelta. Het is de voorlaatste beproeving voor Tom Dumoulin... ...die sinds woensdag alweer aan de leiding gaat in de Ronde van Spanje... Een kleine 20 kilometer voor de finish in de hoogstgelegen stad van Spanje... ligt de top van de Alto La Paramera, een klim uit de tweede categorie. Mag worden verwacht dat daar de Italiaan Fabio Aru opnieuw de aanval inzet... op de Limburger van Giant Alpecin. Ook de stijgende slotkilometers bieden kansen aan de kopman van Astana... die drie seconden moet goedmaken. De finish van de rit, die door de NOS vanaf 16 uur live wordt uitgezonden... wordt verwacht om kwart voor zes. Behoudt Dumoulin de leiding, dan volgt zaterdag nog een loodzware opgave om zijn positie te verdedigen. Zondag een korte etappe naar Madrid, verandert er normaal gesproken helemaal niets meer in het klassement. Wat een geweldig succes van die Tom Dumoulin, die toch zo'n week of acht geleden nog niet eens kon fietsen... omdat hij helemaal in de kreukels lag na zijn valpartij in de Tour. Ruud Jansen is onze technicus vandaag. is ook helemaal gek van wielrennen. Ruud, Nederland staat op zijn kop. Iedereen denkt dat Tom dat wel gewoon even gaat winnen. Ja, dat Wat is, denk dat, jij? Dat is typisch Nederlands. Zo'n man doet het dan een paar dagen goed. En nou, dan, dan, dan zijn we gelijk kampioen. Maar uh, hij heeft nog het nodige te gaan. Want ik heb begrepen dat er morgen nog uh, drie bergen ja. van de eerste categorie zijn. Ja. Ja. En het verschil is maar drie seconden. Dat hoeft maar een lekker band te zijn. Het is beurt met hem. Maar... Ja, uh, het geeft ons weer... Kijk, uh, we moeten toch iets hebben, nietwaar? Kijk, dat Nederland zelf, dat, dat pakt er helemaal, <laughs> op, helemaal op, niks van. Dus, dus <laughs> moeten we iets anders. Maar als, stel nou dat, ik, hij, dat hij niet eerste wordt, maar tweede of derde. Dat dan hij op is het, het podium nog mooi. komt, Dat is toch fantastisch? Ja, dat is fantastisch. Want dat is ook sinds uh, Joop melk niet meer gebeurd. Nee, dus dat is, maar, ik heb trouwens uh, David Habig aan de telefoon. Oh, dat, dat ik, is leuk. David, goedemorgen. Goedemorgen. Hoi, waar ben je? Hoi. Ja, ik ben op de Kenrock uh, Golf Country Club natuurlijk. Ja, maar waar? Dus, uh, ik alleen maar. Ja, ik sta momenteel ben ik heel even uh, van de banen weggelopen. Want welfinden ze zijn niet uh, altijd even leuk. Nee, nee. Dus uh, ik ben heel vies met wat achter gelopen. Maar ik, ik liep, uh, ben vanmorgen eigenlijk de hele tijd met uh, de, de flight van Jiménez uh, uh, meegelopen. Ja. Um, en uh, ja, Jimenez, die heeft vandaag nog niet heel, heel erg veel gescoord. Uh, zijn uh, zijn uh, flightgenoot Harrington, die kwam van uh, plus 1, uh, die staat nu op min 2. Dus die is wel uh, redelijk aan de weg gaan timmeren. Uh -huh. En uh, Young, uh, die slaat goed, alleen die put alles, uh, alles niet. Die zit ook bij hem in de flight. Oh. Dus, uh, die heeft al uh, drie, geloof ik, uh, flinke missers met de putsch gemaakt. En uh, daarom, uh, ja, daarom is hij nu afgezakt naar uh, plus 4. Uh, ja. Is de wind van invloed? Ja, er, er staat nog stevig windjes. We zijn wel continu aan het checken met uh, een beetje gras, gras opgooien. Je kunt dat wel even kijken waar de wind vandaan komt. Uh, maar uh, vooral nog, de, de lange slagen die lukken gewoon. Dus, uh, het, uh, ja, het lijkt, er, uh, het lijkt erop dat dat niet uh, op de spelers niet zo heel erg veel uh, invloed heeft. Wat, heb je het naar nou je zin? Ja, het is fantastisch, ja hoor. En gisteren natuurlijk met Joost, was geweldig hè, met Joost Luiten. Ja, ja, ja. Joost begint vandaag om... Tien uh, van half twee. twee. Half, uh, <laughs> ja precies. <laughs> oh, je hebt het al even opgezocht. Ja, we zijn op de hoogte hè. Ja, nee, precies. Dus uh, daar, daar uh, is wacht eigenlijk op... Uh, nu, uh, ik loop nog eventjes met uh, S mee en uh, daarna ga ik eventjes kijken, uh, wachten op Joost, denk ik. Ja, leuk. En dan ga je in de, uh, tussendoor nog even wat, uh, wat mensen interviewen voor ons. Uh, dat kan, ja. <lacht> ik zal even uh, kijken wie ik, uh, wie ik te spreken kan krijgen. Uh, die spelers die zijn over het algemeen vrij uh, afgeschermd. Uh. Nee, maar ik bedoel, de organisaties. Het is natuurlijk fantastisch wat er gebeurd is ja, het antwoord, hè? Ja. Ja, ja, ja, ja, het is hartstikke mooi. En mooi weer. Ja, het is nu nog heerlijk weer. Ja. Het is, uh, genieten. Ik was eigenlijk bezig om mijn jas uit te doen. Is echt, uh, <laughs> het is best warm. Hey David, dankjewel voor je eerste bijdrage. We horen je straks. Ik merk ja. vanzelf wie je dan bij je hebt. Dat zou hartstikke leuk zijn. In ieder geval nog heel veel plezier en volg het voor ons en, en we houden hou ons op de hoogte, zou ik zeggen. Ja, is goed. Dankjewel. We draaien vandaag de muziek uitgekozen door Joop van Es van de Zandvoortse Courant. En het nummer dat nu klaar staat is een nummer van QB and the Blizzards. Distant Smile. De muziek uitgekozen door de gast van vandaag Joop van Nes van de Zandvoortse courant. QB en de Blizzards waren dat. We hadden het net over wielrennen en daar is nog meer nieuws te melden uit Welta. Martin Chalingi verschijnt niet meer aan de start van de negentiende etappe van de Ronde van Spanje. De coureur van Lotto Jumbo gaat zich richten op de wereldkampioenschappen van later deze maand in het Amerikaanse Richmond. Hij schreef op Twitter veel geluk en veel plezier jongens deze laatste dagen in de Welta rammen. En daarmee bedoelde hij ook dat zijn mannen, de mannen uit de Lotto Jumbo ploeg... heel erg veel hulp moeten gaan geven aan Dumoulin. En dat gebeurde gisteren al en dat is natuurlijk fantastisch om te horen. Dan gaat Danny van Poppel, die trouwens een prachtige etappe won in de Welta... die gaat van zijn ploeg naar Sky en dat is natuurlijk een geweldige verbetering voor hem. We hebben weer onze gast van vandaag, Joop van Os... Uh, uh, aan de telefoon. Joop van Nest moet ik zeggen natuurlijk. We hadden het al verteld dat hij... Uh, uh, erelid is geworden van de Lions... van de basketbalvereniging. En hoe komt dat allemaal? Omdat hij in de tweede week dat de club bestond... al lid werd en een aantal wedstrijden... voor Mars Energy Stars Lions... in de eredivisie speelde. Verder heeft hij een tijdje gehockeyd, een seizoen gecricket in Zuid-Afrika, ook gerugbyd... in Zuid-Afrika en golf gespeeld... in Zuid-Afrika. En daarom is hij... natuurlijk vandaag op de Green... Want hij gaat ons uh, alles vertellen over die prachtige, dat prachtige evenement in Zandvoort. En dat is uh, de KLM Open. Helaas, helaas, helaas Joop, voor de laatste keer voorlopig. Hoe komt dat? Ja, uh, Henny, dat is uh, vrij simpel uitleggen. Uh, en, een baan in Nederland uh, krijgt drie jaar, als hij de goede faciliteit heeft, drie jaar uh, het uh, KLM Open toegewezen. Dit is het derde jaar voor Zandvoort. In ieder geval voor de Kinderwerk Golf Country Club. En volgend jaar gaan ze naar een nieuwe baan. De Dutch... Bij, of, nee, de... Ik ben even die naam kwijt. Vlakbij Nijmegen in ieder geval. Daar gaan ze drie jaar naartoe, Maar... Hilversumse en ook de Noordwijkse hebben ook de faciliteiten om uh, het grote toernooi te kunnen huisvesten. Nou, dan, dan gaat het we weer drie jaar bijvoorbeeld naar, naar Hilversum, drie jaar naar Noordwijk. En dus ben je zomaar tien jaar verder of negen jaar verder voordat je weer naar Zandvoort zou kunnen komen. Wat jammer. Gebeurt dus een tweede. Want je, je krijgt steeds nieuwe banen. En misschien dat, uh, dat de organisatie zegt, en dat is dan TIG Sport, uh, This is Golf heet dat, die uh, dat, uh, die, die beslissen het eigenlijk. En de leden van de club moeten ook mee zijn, want een golftoernooi als dit organiseren op je baan betrekt toch wel behoorlijk wat problemen hoor. Alles op pad getrapt, het heeft de hele tijd nodig om het weer op orde te krijgen. De baan aan zich is natuurlijk, ja dat is de greenkeepers en ik wil ze nog een keertje een ontzettend groot compliment maken. Ja de baan is, is in schitterende conditie echt waar, maar ja, eh, rondom die baan zijn ook faciliteiten, en die worden dan door eh, de, de, de toeschouwers wat ja, eh, getrapt, ja. laat ik het zo zeggen, en dat is misschien een beetje onheerbiedig gezegd, maar ze is het wel eigenlijk hm. en eh, dat moet weer herstellen en eh, men zegt dat drie jaar achter elkaar een groot toernooi als het KLM open op één baan, dat is eigenlijk genoeg, dan moet die baan weer rust hebben voordat je het weer opnieuw kan gaan organiseren nou, eh, dat, eh, de voor de keer hebben, heeft Zandvoort uh, geluk gehad. Het zat uh, ergens anders. Uh, de, die konden het derde jaar niet meer uh, organiseren. Daar gingen ze weer naar Zandvoort, uh, drie jaar lang. Dit is dan de laatste keer. Uh, en die, uh, dat, daarom kan het, uh, het zo zijn dat uh, de komende, nou misschien wel negen jaar, uh, geen uh, open, uh, open Nederlandse kampioenschappen uh, golf in Zandvoort georganiseerd kunnen worden. Maar Job, wat, en... is, wat is er waar van het gerucht wat ik, wat ik uh, gisteren hoorde? Eh, wat is er waar, waar van op genucht dat, dat over twee jaar bestaat het KLM-toernooi? Dat bestaat vijftig eh, jaar of weet ik hoe lang het bestaat. Nee, nee. Dan is er een soort uh, jubileum en dat zouden ze dan ervoor kunnen als antwoord geven. Hoe, hoe zit dat? Dat is dan inderdaad een gerucht. Want ten eerste is, is het, het is de 96ste keer. Ja. Dus het is nog geen 100 keer. Okay. Uh, ik weet wel dat, uh, dat de spelers ergens mee zijn van de baan hier in Zandvoort. Maar of dat de reden is om de 100ste keer hier te kunnen organiseren, durf ik niet te zeggen. Dat, uh, ik heb het zelf nog niet gehoord. Of het inderdaad waar is, dat moeten we uh, afwachten. Uh, het zou geweldig zijn, natuurlijk. Daar gaat het niet om. Maar ja, um, er zijn natuurlijk ook andere golfbanen in in uh, Nederland, Ruud. Uh, ja. de, uh, ja. en die gaan ook natuurlijk uh, op een... Uh, op een uh, ja... Die willen ook een beurt hebben, laat ik het zo zeggen. Maar Joop, het ja. duidelijk is dat zowel internationaal, maar ook nationaal de organisatie in Zandvoort alle complimenten van de wereld krijgt, want het is geweldig goed georganiseerd. Ja, uh, maar dat is, dat is niet alleen uh, uh, de Kenner call of Country Club hoor. Het is uh, eigenlijk het hele spul wat samenwerkt: uh, TIG Sport. En dat staat dan onder leiding van uh, toernooidirecteur Daan Sloter. Ja, die doen er alles aan om dit te bewaren voor, uh, voor Nederland. Uh, ik zei het al, het is de 96ste keer. En ja, uh, uh, 96 keer in successie, dat is toch wel wat. Ja, heel even aan jou, uh, Joop. Want we ja. hadden het, ik heb het net gezegd, je hebt gecricket en gerucht rugby in Zuid-Afrika... Ja. ...en zelfs ja. golf gespeeld. Hoe ben je ja. daar terechtgekomen? Ik, uh, ik heb daar een jaar gewoond. En, uh, het was de bedoeling... ...dat ik daar zou blijven. Ik, ik had daar familie, die hadden twee hotels. En uh, nou, van de ene, van het ene kwam het andere. Ik ben daar een jaar gebleven. Ik ben daarna teruggegaan naar Zandvoort. En uh, ik ben blij dat ik hier toch weer ben eigenlijk. Had je yeah. mee Joop? Had je mee? <laughs> Nee, nee, nee, nee, nee. Heb ik wel gehad, overigens. Nee, dat wil je echt niet hebben. Dat is verschrikkelijk. En uh, uh, het is... Uh, nee, het had een hele andere oorzaak, maar uh, dat is meer privé. In de privésfeer liggen. Dat is belangrijk. Uh, daar ga ik niet over uitleiden. Luister, je was uh, twee seizoenen jeugdvoetbaltrainer bij Zandvoort 75. En ja. dat ondanks het feit dat jouw trainer zei tegen je ouders dat je het nooit zou leren. Ja, ja, ja, ja. ja dat vond ik heel frappant water. Ik stond daar niet zo best stil eigenlijk. Um, ik, ik, ik kan best wel voetballen. En ik heb er heus kijk op en ik kan er ook over meepraten en kan erover schrijven. Um, ik kan zelfs met links en rechts schieten. Dat heb ik mezelf aangeleerd. Heel goed. Maar um, ik was toen zes uh, jaar geloof ik. Of misschien wel zeven, weet ik veel. Uh, toen ik bij TCB kwam en uh, ja, ik schopte iedereen voor zijn voeten. scheen. <lacht> Het niet echt geworden hier. <coughs> ik kan het me voorstellen. Uh, uh, trainer, uh, ik ik coach, bestuurslid, scheidsrechter, basketbal... actief gestopt, ja. 48 jaar oud en scheidsrechter tot je 54ste. Het is een ja. schitterende sport, dat basketbal. Ja, ja, ja, ja. ja. ja uh, ik heb het niet voor niks uitgekozen. Ik ben er uh, in de eerste klas van HBS, Ben ik er tegengekomen. En uh, toen bestond er nog geen club in Zandvoort. Dat is wel datzelfde jaar gebeurd overigens. En ik kwam een vriendje tegen van, uh, wat ga jij doen? Die kende ik van Mudo en uh, hij zegt, nee, ik ga maasballen. Ik zeg, is het dan in Zandvoort? Ja, nou dat was eigenlijk in een gymzaaltje gingen bij basketball, We speelden wedstrijden in Haarlem in het tweelagenhuis. Uh, het is, uh, ja. dat zijn allemaal herinneringen, die komen weer terug. En het mooie is, uh, volgende week hebben wij uh, bij Lions uh, een uh, jubileum. Uh, eind augustus bestonden we 50 jaar precies. En uh, dat wordt uh, 20 september wordt dat gevierd met allerlei dingen binnen uh, de, de sporthallen in Zandvoort. En dat, uh, ja, dat verheug ik me ontzettend op. Er wordt een wedstrijd gespeeld overigens op die dag, 20 september, zondag. Smiddags tussen uh, oud Lionsleden, echt de top van Lions, uh, en uh, de oud uh, Flamingo's. Dat werd later van Flamingo's en dat met nog later Levies uit Haarlem. Dat waren wedstrijden toen de tijd die, uh, die echt erom deden. Dat was een geweldige sfeer. Uh, we kwamen elkaar het eerste tegen. toen speelden de Lions nog niet op het allerhoogste niveau. Maar we waren wel doorgedrongen tot de finale van de Nederlandse basketbalbeker. Die werd gespeeld in Utrecht. En er gingen zeven bussen vanuit Zandvoort mee. Ik, ik weet het nog. <laughs> ja, het leuke is trouwens dat dat, dat basketbal eigenlijk op alle middelbare scholen begonnen is... Ik kom uit Utrecht en daar was Gares Sideris... die zat bij ons ja, op school. Ja, ja, ja. Die richtte, ja, richtte op... Taveno heette die club, dat was de schoolclub. We speelden in het parochiehuis in, in Hoograven. Oh, ja. daar, daar werden stoelen ingezet, in weet je wel, om te spelen. Ja. Maar het was een geweldig begin. Maar al heel snel... Werd het SVJ en dan heel snel werd het Amerikanen daar. En ja. ja, die sport heeft toch een geweldige ontwikkeling doorgemaakt. Jammer dat het Nederlands team het net niet gehaald heeft, hè? Ja, maar ze hebben wel geweldige partij gegeven. Absoluut. Zeg al die toplanden ja. Kroatië. En Griekenland, eh, noem maar op. Ze hebben echt kantjeboord daar verloren. Dat is ontzettend jammer. Ze dat is dat maar een... drie punten verschil, hè? Ja. 68, 65. Ja, het, het, is, het is net niks. Maar dat zijn al die wedstrijden. Zeven ja. punten maximaal verschil. Dat vind ik geweldig. Ja, hartstikke leuk. En, eh, en de, de FIBA die koos... Eh, Per, uh, per dag uh, spelers die in een, in een uh, soort van uh, team zouden kunnen spelen. En daar is ook een Nederlander bij geweest. Tussen allemaal NBA-sterren. Het uh, is grandioos, geweldig. Leuk man. We draaien vandaag jouw muziek. En ja. de volgende ja. plaat die Ruud Klaar heeft gezet is Herman Brood in de Wild Romans. Saturday Night, speciaal voor jou. Dankjewel. Saturday Night van Herman Brood, uitgekozen door de gast van vandaag. En die gast die uh, is op de golfbaan, Joop van Nes van de Zandvoortse Courant. We hadden het over basketbal, want dat was zijn groot, is zijn grote passie. En het uh, jubileum van de basketbalclub hier in Zandvoort die eraan staat te komen. De Nederlandse basketballers zijn, en daar hadden we het al even over, gisteren op het EK uitgeschakeld. Een overwinning op titelkandidaat Griekenland... die in plaats in de achtste finale zou, zou hebben opgeleverd... bleek net een bruggetje te ver. Het werd 65-68. Oranje begon prima tegen de tweevoudig Europees kampioen van 87 en 95... en nam het in het eerste kwart zelfs de leiding. In het wat gehaaste, rommelige tweede deel... bogen de Grieken een achterstand van zes punten om in een 34-31 voorsprong... en dat bleef het. Onder de borden had Oranje het vooral lastig tegen NBA-speler Giannis antetokoun van de Milwaukee Bucks en Real Madrid-center Giannis Borisis. Toch bleef het vooral dankzij uitblinker Charlon Kloof, 15 punten die hij maakte, tot op het laatst. Spannend. Net gemist, Joop. Jammer. Ja, inderdaad. In ieder te, eh, ik had het gehoopt... Het is misschien een beetje ijdelhoop geweest... want uh, het Nederlands basketbal staat niet op een hoog niveau. En alles wat we hier hebben aan talent, dat wordt weggehaald. Als er talent is, dan gaat het weg, dan gaat het naar Amerika. De jonge knullen die gaan, en meiden ook trouwens, hoor, die gaan naar de colleges. We krijgen daar college chips en die kunnen dan uh, uh, daar studeren. Maar ze gaan er natuurlijk over de basketbal uiteraard. We hmm. hebben bij Lions ook wat twee jongens die in Amerika hebben gespeeld. Zij laten later wel zwaar weer teruggekomen. Maar uh, te, uh, uh, het is... Uh, het is niet goed voor het Nederlandse basketbal, laat ik het zo zeggen. Uh, net zo goed als heb je dat met, met het voetbal tegenwoordig. Uh, de, de talenten, de, de echte grote spelers, die gaan weg. Ja, en niemand kan het dan van ze leren meer. En ik pleit er dus voor dat met name uh, de jeugd uh, gewoon in Nederland blijft. Als ze talent hebben, kan het hier ook ontwikkeld worden. Dat kan verder ontwikkeld worden. Uh, uh, ja, het, is, uh, het is helaas iets anders. Uh, grote geld uh, het is ermee te verdienen. Ja, en dat uh, is nog steeds een feit natuurlijk dat dat uh, gebeurt uh, bij... Onder andere bij basketbal. Ze gaan ook de jongen weg, hè? Ja, ik ja, denk het wel. En ja, het zeker. typische is, hetzelfde is in het voetbal. Wat nu goed is, is over drie jaar nog goed. Je kan ja. beter in die, in die beschermde omgeving opgroeien... en uitgroeien tot een betere speler... dan zo snel weggaan. Ja, daar ben ik helemaal met je eens, volledig. Ja, ik wil het over iets anders met jou hebben. Je bent acht jaar uh, uh, lid geweest van de sportraad in Zandvoort. Ja. Je ja. weet, ik, uh, ik kom ja. van buiten... Ik ben geen echte Zandvoorter, maar wat mij zo tegenvalt is en, en misschien heb ik het verkeerd hoor, dat het uh, uh, ja, het Zandvoort is geen sport, geen sportdorp. Niet meer. Nee, ben ik niet helemaal met je eens. Uh, uh... Zandvoort was in het verleden, en dat moet ik wel ten, wij zeggen, in het verleden, was Zandvoort uh, een echte sport minor, gesproken, hadden wij de meeste sportclubs, de meeste spelers en de meeste vrijwilligers. Uh, dat is ondertussen wat minder geworden, helaas, dat is niet anders. Maar, uh, er zijn spelers, die, uh, of uh, sporters, die gaan individueel sport doen, atletiek bijvoorbeeld is een heel groot, uh, groot voorbeeld. En die doen dat niet in clubverband in Zandvoort, er is ook geen atletiek club in Zandvoort, maar dat soort dingen, uh, hockeyers, die Buiten Zandvoort hockey. op. het niveau is gewoon niet hoog genoeg. Omdat dat dus... de talenten niet vast kan houden. De goede spelers niet vast kan houden. Die gaan allemaal naar buiten Zandvoort toe. Uh, we, hebben, we zitten natuurlijk in, in een omgeving waar heel veel uh, sport uh, uh, gespeeld wordt: uh, hoog, uh, hoog niveau hockey, hoog niveau handbal, hoog niveau basketbal, hoog niveau voetbal. Noem het allemaal maar op. Allemaal hoog niveau. Maar allemaal spelers uh, speelsters van, uh, van buiten Nederland, Weliswaar. En die. Ja, er is geen plaats voor, voor jeugd. En dat is ontzettend jammer natuurlijk. Ja, dan, dan, ja. Uh, ik vind dat wij onze, onze talenten moeten koesteren. Die moeten we hier houden. Uh, geef ze de mogelijkheid om zich te ontwikkelen. Uh, geef ze de ruimte. Uh, betaal ze voor mijn part. Uh, dat vind ik helemaal niet erg. Maar... Uh, doet wat mee, maar houd ze hier. Daar pleit ik voor. Ja, jij bent journalist, je schrijft bijna die hele Courant vol. Dat uh, mijn complimenten daarover. En je maakt uh, voor ons vanaf nu uh, uh, de sportagenda. Deze week ja. is die nog een beetje klein. Hè? Natuurlijk gaat het over vandaag, morgen en zondag met de KLM open op de Kemmern golf en country club. Er zijn natuurlijk nog volop kaarten te kopen... en dat kun je doen via www.klmopen.nl. Dus www.klmopen.nl. En dan even over het voetbal, want morgen speelt Zandvoort uit. Ze spelen bij Sportclub Westeinder, SCW, in Rijs en Hout. En dat begint om half drie. Zandvoort heeft het afgelopen weekend gelijk gespeeld... tegen de Koninklijke HFC... en SCW heeft met 6-1 verloren in Nieuw-Vennep bij VVC. Basketbal, handbal en hockey die zijn nog niet aan de gang, maar die komen in de toekomst. Dus die agenda van jou die wordt alleen maar groter. Maar ja. ik heb het al genoemd, mooi gespeeld Zandvoort uit om half drie bij Westeinde, bij SCW. SCW ik ja. vind ja. het zo jammer dat deze club slechts in de tweede klasse speelt. Hoe komt dat? Was het bij tweede klasse? Was het bij tweede klasse? He? Ze spelen in de derde klasse. Oh jee, nog erger dus. Ja, het zijn twee jaar geleden gedegradeerd. Uh, ik heb daar wel mijn idee over. Ik ga die niet naar buiten brengen. Maar uh, Zandvoort, vind ik, hoort in minimaal in die tweede klas. En dan moet het de ambitie hebben om naar de eerste klasse toe te willen. Uh, het complexe is ervoor. De, de mogelijkheden zijn dus uh, dik aanwezig. Maar ja, uh, als, uh, als men uh, daar en het bestuur uh, bepaalde fouten maakt. Ja, dan ga je dat merken. En dat uh, is nu dus het geval. Uh, we hebben nu een nieuwe trainer. Die heeft er wel voor gezorgd dat een x aantal jongens die buiten Zongvoet gekomen uh, uh, weer terug zijn. Terug... Bedoel je te zeggen dat er een, een aantal spelers zijn weggegaan, goede spelers zijn weggegaan, in verband met een, een trainer? Ja. Oh jee. Nou, we gaan geen namen noemen, dat hoeft ook allemaal nee. niet. Maar uh, ja, het is toch belachelijk, want alle buurdorpen spelen hoger. Ja, klopt. Ja. Uh, en, uh, met name op de zaterdag uh, buurtdorpen, uh, uh, Katwijk, Noordwijk, Rijsburgse boys, noem ze allemaal maar op. Uh, het is allemaal topklasse, mini, uh, minimaal hoofdklasse, laat ik het zo zeggen. Ja. Uh, Lisse, uh, uh, ga maar door. Uh, HFC speelt topklasse. <tie> <tie> daar is geld voor. Nou, en daar wil ik het met je over hebben. Zandvoort is toch een vrij rijke gemeente. Daar moeten toch mensen zijn die, dat, die wat in dat voetbal willen stoppen. Wacht even, je haalt twee dingen door elkaar. Uh, Zandvoort is geen rijke gemeente. Zandvoort heeft uh, geen geld om extra dingen te kunnen doen. De gemeente Zandvoort niet. Maar er wonen wel mensen in Zandvoort die uh, behoorlijk in de slappe was zitten, laat ik het zo zeggen. Ja, dat bedoel ik. Uh, uh, ja, of die nou... Um aangewezen figuur zijn, dat weet ik niet. Het zou prettig zijn. Ik heb het wel eens geprobeerd om, uh, met name natuurlijk voor de basisschool, om uh, sponsoring binnen te krijgen. Uh, dat was me bijna gelukt. Uh, ik, uh, bepaalde zaken kon ik niet op orde krijgen, dat, dat, dat was overmacht. Maar anders had ik uh, met, uh, met Lions naar, uh, weer naar hogere uh, klassen kunnen gaan. Uh, dat zou met voetbal ook moeten, denk ik. Uh, de, uh, de, uh, de capaciteit van de, van de duikersveld is groot genoeg om zand voor het hoog te laten voetballen. Uh, er wil moeten zijn. Uh, ik denk dat het talent aanwezig is. Maar er moet aan gewerkt worden. Er moet keihard aan gewerkt worden. Er moet getraind worden. Er moet een goede trainer staan. Uh, ik denk dat ze die nu hebben. Uh, <coughs> en dan... Uh... De, de, ja vorig jaar dat heb ik je ook verteld uh, pech gehad in de uh, playoffs uh, zijn uitgeschakeld bij de na-competitie uh, dat was ontzettend jammer want uh, Lions had uh, periode uh, de in de derde periode gewonnen uit mijn hoofd kan ook de tweede geweest zijn maakt niet zoveel uit uh, ging dus voor een na-competitie daarin uh -huh. uh, nee, zijn ze helaas uitgeschakeld geworden het spelen nu nog steeds in die derde klasse. die eigenlijk uh, ook een uh, uh, ja, grote naam heeft. Er. Ik bedoel, Beursbengel speelt erin. Dat is ook niet de eerste beste club geweest uit Amsterdam. Er zijn er nog een aantal waarvan je zegt, nou, die horen eigenlijk ook hoger te voetballen. Um, ik, ik denk ook, uh, uh, misschien is het wishful thinking, dat voetbal eigenlijk niet meer die hele grote topsport is die het ooit is geweest. Het, er zijn andere sporten die, die men, men zeg ik dan, leuker vindt. Uh, uh, behandiger zijn de mensen, voor, voor basketbal, voor golf, noem uh, maar op. Uh, uh, dat soort zaken, dat, dat leeft binnen de jeugd en men wil leuk spelen. En, uh, ja, dan denk ik dat je niet bij voetbal moet zijn. Uh, de, uh, de voetbalregels ook worden. Uh, met voeten getreden hier en daar. Uh, ook ongeschreven wetten worden met voeten getreden. Dat is niet goed. Ja. Uh, Zandvoort uh, bijvoorbeeld, dat moet uh, inderdaad, zeker tweede klasse, maar ook eerste klasse moeten kunnen spelen. Ja. Uh, en daar gaan we toch weer jaren overheen voordat je zover ver bent, Henny. Nou, maar SCW morgen kan absoluut geen, geen probleem zijn. Uh, weet ik niet. Je moet altijd oppassen. Er is gespeeld voor de eerste keer thuis. We hadden vorige week uitgespeeld bij VVC. Je hebt ontzettend op het donder gehad. Ja. En dus morgen de eerste keer uh, thuis. En ja, uh, dat zou natuurlijk uh, uh, ja, uh, wel eens kunnen helpen, denk ik. Ja. Mag ik een laatste vraag stellen als, ja. aan jou als uh, uh, oud lid van de Sportraad. Vind jij dat de gemeente, het gemeentebestuur, voldoende doet aan sportontwikkeling in Zandvoort? Uh, ja, ik denk het wel. Uh, de, de, er is een, een nieuw sportbeleidsplan, uh, komt er voor de komende tien jaar weer, dat hebben we gehad. Daar heb ik aan meegewerkt en nu komt er een nieuwe en dat, dat, dat, dat wordt allemaal geëvalueerd. en dat uh, is goed. Uh, financieel is het moeilijk, dat heb ik al verteld. Stadvoort ja. is geen rijke gemeente mm -hmm. als gemeente. En uh, daar uh, daar zal toch uh, wel het andere vandaan komen. Uh, als je nou gaat nemen de tennisclub Zondvoort, wordt een hele grote vereniging, uh, waarvan het eerste zondag gemengde team uh, afgelopen jaar uh, Nederlands kampioen is geworden. Geweldig. Ja. Maar. Die moeten in de winter uh, uitwijken naar buiten Zandvoort. Omdat ja, er gewoon was, geen trainingsmogelijkheden ja. zijn binnen Zandvoort. Er is geen tennishal. Ja. Dat is top. En nou is een tennishal natuurlijk uh, uh, ja, voor, uh, laat maar zeggen, voor acht tot twaalf spelers. Is uh, vrij prijzig om dat te moeten exporteren. Maar het moet er eerst zien te komen en dan kunnen we misschien wel verder kijken ja. om dit.. Uh, uh, ...op de weg te krijgen naar, naar, naar, naar nog een keer zo'n zo top uh, zandvoort verdient, dat, is, denk ik. Maar ja, uh, financieel dat is de, de, de tredeur tegenwoordig. Het ja. geld van één één zo'n ding dat over je heen komt nu, dat zou genoeg zijn voor zo'n hal. Dat <laughs> <laughs> verstoor ik even niet. <laughs> ik zeg het, het ding dat nou over je heen komt, dat kost een bepaald bedrag, dat bedrag zou genoeg zijn voor een hal. Ja, dat denk ik wel. Oké, okay, jongen. We draaien vandaag jouw muziek. Het is heerlijk om met je te praten. Je hebt gekozen voor Le Baroque, Such a cat. Hier komt hij. Out gonna my hours Le Baroc, groep uit uh, het Gooi, kwamen ze naam. Geproduceerd toen de tijd door uh, Ted Powder, dat weet ik nog wel. Een man waar ik zelf ook nog eens een LP uh, mee heb gemaakt. Uit de nederpop tijd. Uit onze jeugd, Henny. Ja, maar wel fantastische muziek vind ik. Nog steeds hoor. Nog steeds hè. Ik heb nog een paar sportberichten voor je, Ruud. Dat is hartstikke leuk. Een strijdbare Aroeg kondigt meer aanvallen aan op Tom Dumoulin. Vandaag dus weer zo'n dag in die Vuelta, die Ronde van Spanje... die heel erg spannend is. En voor de mensen die erin geïnteresseerd zijn... vanaf vier uur te zien ook op de Nederlandse televisie op Nederland 1. Dan tennis. Roger, oh Roger heeft zich ook afgemeld voor het Davis cup duel met Zwitserland. En dat is de zoveelste in rij... Voetbal. PSV moeten het waarschijnlijk tot het eind oktober zonder Willems doen. En dat is toch nog een gevoelig verlies daar. Danny van Poppel, wielrennen, verruilt trek voor het Team Sky. Dan Johnny Hogeland die heeft waarschijnlijk een handbreuk opgelopen in een Vlaamse koers. En uh, Tjalingi, dat hadden we u eerder al gemeld, die uh, gaat niet meer van start in de 19e etappe van de Vuelta. We hebben muziek vandaag van onze gast Joop van Nes, maar we hebben ook andere muziek. En we draaien hem graag iedere week misschien wel zes keer per dag als het mag. Sven Davis, onze Zandvoortse jongen, de zoon van onze andere technicus. Ruud, wat een geweldig nummer is dit. Ja, dat uh, is geweldig. Hij heeft het zelf geschreven voor een deel. Uh, hij heeft het ook onder andere geschreven samen met een, een Amerikaan. Uh, die, kende die, uh, die, die heeft hij die leren kennen. Ik weet niet precies het, meer het verhaal. Ik weet ook niet precies alle namen. Maar in ieder geval, uh, het is een fantastisch nummer. Hij heeft het ook op mijn bruiloft gespeeld. Live nog wel. Leuk. Het gaat heel goed met hem. Hij heeft een zware operatie gehad. En uh, hij is intussen uh, dik 25 kilo afgevallen. Dus het gaat uh, goed met hem. Hij uh, is weer volop aan de gang. Hij geeft uh, in november ergens geeft hij een concert met zijn band in Heemskerk. Uh, in, uh, de in de Nozem en de Non. Volgens... Iedereen naartoe. Ja, 6 november dacht ik dat het was. Hey, hey, maar... En het leuke is, er zijn contacten met uh, Umberto Tan, hè, dus de kans ja. dat hij uh, een tv-debuut gaat maken is heel ja, groot. Ja, nou, debuut niet, want hij heeft al in, in uh, Holland's Tenant gestaan, geloof ik. Daar ja, werd ja. hij toen nogal onheus bejegend ja. door uh, Asbakje Gordon. Ja. En, uh, maar goed, dat, uh, dat allemaal tezijde. Maar er zit een kans in. En Ik weet niet of dat allemaal doorgaat, maar ik hoop het voor hem. De Wazentorensport met Sven Davies. Cheers are in my eyes when I watch TV. Images that make me cry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 It is a... van Davis met Calling for Peace. We gaan u uh, meenemen naar het nieuws en het weer van 1 uur. Uh, uh, en, wat zeg ik nou? 11 uur. <laughs> Dat is niet 11 uur uh, zijn en na het nieuws zijn we weer terug met Joop van S. Misschien ook wel met David Habig. U gaat ons horen en natuurlijk met Henny Rukke. Tot zo.